De brug in het hart van Parijs Daar wordt hij wakker, zijn haar lang en grijs De straat is zijn woning, de stad is zijn land Daar verdient hij zijn centen als straatmuzikant Zijn klanken die klinken door het hart van Parijs Het leven was hard, hij betaalde zijn prijs Verandert het maanlicht, de stad in de nacht Weet hij dat de stad op hem wacht Want als de avond valt Dan gaat ze zijn